Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Bij een politieactie in de Brusselse wijk Schaarbeek is iemand neergeschoten en opgepakt. Wie hij is, is onbekend. De burgemeester van Schaarbeek zegt tegen de VRT dat de actie verband houdt met de aanslagen in Brussel... en de antiterreuractie in Frankrijk gisteren. In de omgeving zijn huiszoekingen geweest. De tweede zelfmoordterrorist die zich oplies op de luchthaven van Saventum... is de 24-jarige Najim Lashrawi. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Brussel bekendgemaakt... na DNA-onderzoek. Woensdag werd zijn naam al genoemd... maar nu is de identiteit officieel bevestigd. Lash Rabi was ook betrokken bij de aanslagen van vorig jaar november in Parijs. Hij zou de maker zijn van de bomgordels die bij de terreuracties werden gebruikt. Het Openbaar Ministerie verdenkt tenniscoach Mark de J... van moord of doodslag op zakenman Koen Everink. De 29-jarige Rotterdammer werd gisteren opgepakt op Schiphol... Toen nog vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van Everink. Morgen wordt de tenniscoach van Robin Haassen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een jongen van 16 uit Breda is gisteravond aangehouden... omdat hij tegen de politie had gezegd dat hij een aanslag in Brussel ging plegen. Hij belde gistermiddag de meldkamer van de politie. Die kwam meteen in actie. Na een paar uur werd het huis van de jongen binnengevallen. Hij zit nu vast. Na weken onderzoek is een Helmonder van 23 opgepakt voor het bedreigen van een spoorbedrijf. Welk spoorbedrijf wil de politie niet zeggen? Volgens de politie stuurde hij onder een valse naam e-mails... waarin hij zei dat hij bommen zou laten ontploffen op een aantal grote Nederlandse stations. Het spoorbedrijf deed vorige maand aangifte. Woensdag werd de man aangehouden. Hij heeft bekend. Hij wordt vervolgd voor bedreiging met een terroristische aanslag. Daarop staat maximaal zes jaar cel. Het weer vanuit het westen opklaringen, vanavond helder. Dan daalt de temperatuur snel, vannacht temperaturen rond het vriespunt. Morgen overdag blijft het droog met geregeld zon, maximaal van 12 tot 15 graden. Tijdens de Pasen is het wisselvallig, met op zondag buien met kans op onweer. En op maandag waait het ook flink. Dit was de ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Goedemiddag luisteraars, dit is een Zandvoort draaidoor, Door, maar dan heel anders. Wat kan u verwachten in dit programma? Wat is er te doen komend weekend in Zandvoort in de directe omgeving? Het recept van de Groenteman, het komend weekend... De column van Nel Kerkman. En het gedicht van vandaag. En in de tweede uur... Het, kom het weer voor het komend weekend. En ik heb een extra column van u... van onze plaatsgenoot Annelies Bottelier. En natuurlijk het nieuws uit Zandvoort. Mijn naam is Hans Wassenaar... Veel luisterplezier. En de spreuk van vandaag... Wie de zegeningen van de vrijheid wil oogsten... moet zich de inspanningen van het kweken getroosten. Ik start vandaag met een heerlijke oude... George McRae Rock Your Baby...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 Gemeente Zandvoort meldt dat op maandag 28 maart, tweede paasdag, geen huisvuil wordt opgehaald. Het huisvuil uit de maandagwijk wordt nu op dinsdag 29 maart opgehaald. U kunt uw vuilcontainer dus een dag later aanbieden. Ja, die jongens die zijn een beetje een beetje rommelen. Overzicht van de week. 26-27 paasraces... Park, Zandvoort. De 27e muziek op zondag. Studio Anthony. Hoogste Staat 44... ...van 4 tot 6. De eerste genootschapsavond. Theater de Krocht. Aanvang om 8 uur avonds. En ook de eerste opening... ...Kinderkunstlijn. Theater de Krocht. Aanvang 2 uur middags. 2 plus 3 automax... ...streekpower... Circuit Park Zandvoort. En een gallery de wachtkamer permanente expositie 24 kunstenaars in Jupiter Plaza. Vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 4 uur.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 Het licht van vandaag is van Rita troos Graapendaal uit de bundel Drijvend op een Briesje. De dageraad. In het ochtendgloren, geboren wordt een lied... eide klanken zo subtiel, hoor je het wel of niet? zinnen prikkelende geluiden, woordeloos gebed... oogstrelende vibraties, als vanzelf neergezet. Zwoele, zachte trilling... Vanuit het niets ontstaan, aanzwellend tot een nieuwe dag, waar komt het vandaan? Een wijsje vol geluiden, streelt zachtjes in je oren, meedrijvend op je gedachten, voor al wie het wil horen. Sail on home Sing la la la Voor zo'n 15.000 ouderen is er sinds een jaar een nieuwe traditie. Met Pasen komen basisschoolleerlingen een pakketje brengen met lekkers en een attentie. Het zijn waardevolle ontmoetingen waarbij wederzijds respect en begrip ontstaat tussen jong en oud. De Rikki Stichting organiseert deze landelijke actie... om eenzaamheid onder ouderen te verminderen en te voorkomen. Samen Pasen vieren, het verbindt en geeft plezier... I'm waiting for the sun to shine I'm holding back the darkness from the night Hold on till the morning light It's not too late, not too I'm waiting for this world to turn. I'll run away to a place with no return. Raise your Samenwerking Tandem en Pluspunt is een goed nieuws voor de mantelzorgers. Speciaal voor Zandvoortse mantelzorgers is de ondersteuning sinds 1 januari ook plaatselijk beschikbaar. Tandem en Pluspunt hebben besloten nauwer te gaan samenwerken. Goed nieuws voor u als mantelzorger. Want samen zorgen Tandem en Pluspunt voor een optimale ondersteuning voor mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen voor een familielid of bekend met een lichamelijk of psychische ziekte... Zij doen dat voor een langere tijd en krijgen daar niet voor betaald. Ook kinderen en jongeren kunnen mantelzorger zijn. De zorg die u als mantelzorger geeft lijkt misschien vanzelfsprekend. Maar het is ook belangrijk en waardevol. Speciaal voor mantelzorgers zijn er allerlei vormen van ondersteuning. Als lokale mantelzorgerconsulent zal Astrid Soetemulder... uw vraagbaak en aanspreekpunt zijn. Zij is bereikbaar bij Pluspunt. Flemmingstraat nummer 55. Telefoonnummer 5719393 of e-mail a.zoetmulder Van de week, Nel Kerkman. Volgens mij was het een ontzettend gezellig en sportief weekend in Zandvoort Met duizenden bezoekers die al wandelend, fietsend en rennend genoten van de natuur Met een feestelijke intocht en een roos als welkom aan alle deelnemers midden in het gasvrije centrum Weg met alle negatieve berichten over Zandvoort En met de paasdagen voor de deur wordt het weer gezellig waar een klein dorp groot in kan zijn. Het startschot met een feestelijke intocht voor de aankomende paasweek... werd voor mij op Palmzondag gegeven. Niet als sportieveling, maar ik was aanwezig bij een geweldig kerkpleinconcert. De Palmzondag is voor de kinderen het teken om de palmpaastok te versieren... met het broodhaantje en lekkernij geregen als slierte aan de stok. Ik herinner mij nog hoe op de kleuterschool bij juf Ada Mol... er altijd een rondje om de school werd gelopen met de versierde palmpaastokken. Zo betekent Pasen voor één vrije dagen... een bezoekje aan de meubelboerivaar en eieren zoeken... en voor de ander, ook voor mij, is er de Witte Donderdag... met het jaarlijks evenement The Passion op de TV. Dit keer met Martijn Fischer als Jezus... En zoals hij zelf zegt, ik voldoel niet echt aan het beeld dat mensen van Jezus hebben. De tengere man met de lange baard. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud. Om het levensverhaal van Jezus en wat ons dit kan leren. Tja, en wat kan het verhaal ons leren in de wereld om ons heen? Op dit moment zijn we diep bewogen over de aanslagen in Brussel, zo vlak voor Pasen. Het is niet te bevatten. Dat er weer onschuldige mensen bij betrokken zijn. Mensen die misschien vroeg in de ochtend met de metro naar hun werk of school gingen en die niet meer thuiskomen. Mensen die op het vliegveld op weg waren naar een of andere bestemming en het slachtoffer zijn van een laffe aanslag. Verdriet, lijden en tevens hoop staan ook nu centraal. Hoop op een betere wereld. Een lichtpuntje in het duister met weer een kaars die nooit meer dooft. Nel Kerkman Staan mijn ver, maar strakjes komt hij dichterbij. Ik zie een bal, een lieve bal, die is alleen bestemd voor I see a man, a man, a die a man, Informatie en advies over slechtziendheid. Voor mensen die slecht zien of slechter gaan zien... heeft Koninklijke Viso woensdag 20 april... gratis informatie en advies over slechtziendheid of blindheid. Tijdens het inloopspreekuur van 11 tot 2 in de bibliotheek... kunt u ook allerlei hulpmiddelen op het gebied van vergroting en verlichting... bij lezen erg belangrijk, mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen... Meer informatie www.visio.org Oh, weemoa, a weemoa, a weemoa, a weemoa,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 Wat heeft u nodig voor twee personen? 300 gram aardappelschijfjes, een eetlepel olijfolie, 1 eetlepel vloeibare bak en braad, 150 gram maïs, 250 gram prei in ringetjes gesneden, een halve eetlepel kerriepoeder, peper en zout, 500 milliliter halfroom, 25 gram geraspte kaas, 175 gram kipfilet. Verwarm de oven voor op 220 graden. Snijd de kipfilet in kleine blokjes. Verhit de olie en bak de kipfilet hierin, bruin en gaar. Voeg de prei toe en bak al omscheppend drie minuten mee. Voeg maïs, currypoeder, peper en zout naar smaak toe. Vet een ovenschaal in. Verdeel het preimengsel over de schaal. Haal de aardappelschijfjes los en verdeel ze over het preimengsel. Giet de room erover en bestrooi het met kaas.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 Een succesvolle uitvoering in 2013 met het Requiem van Fauré... is de dirigent van het Agatha Kerkkoor, Hedwig Durians, Jurius... weer op zoek naar projectzangers. Dit keer staat het kreuningsmessen van Mozart op het programma. Zangers en zangeressen die willen meedoen, worden van harte uitgenodigd. De uitvoering is op 21 mei en de eerste repetitie begint op 2 april... van 10 tot kwart over 12. Locatie... Agatha -kerk. De kosten zijn 20 euro per persoon en u kunt zich opgeven via hermabluis58 at gmail.com. Everybody was cool.